Christmas ja Christmas until later Ja, in the evening. After everyone had gone to bed for the evening, Marcin woke in the very late hours due to a that had been stirred by some dust in the, the, the didn't ja, yeah. away this week. There was a thick layer of surrounding his pillow. He searched the room for the but found no trace of her. the, of the a large hole into the floor. Nee, maar dan. Uh, kan je dus ook zo gewoon in de zaal Ja, als we doen, er wel dingen zijn, bijvoorbeeld. Ja, dan krijg je gewoon sleutelet. Ja, oké, dat je het nou weer helemaal in de weer Ja, ik weet zeker dat je nou vanaf hem achter Ja, dat denk ik ook. Dan moet je nou vandaag die kant ook gaan lopen dan. Ja, ja, ja, een leuk dagje voor de boeg. Nee. Ik is echt in. Ik een positieve Ja, voor de energie is dat geld gaat Ja, dat zijn Ja, Gelukkig ben je weer een auto niet. Het is een we zien in gevallen zoals en zoals Corraal zei, dus nooit dus geeft hij jou geld uh, van krantenwijk gewoon 150 zoals ik niet. Nou ja, je moet eerst maar kijken hoe je, je ophaalt. Want ook dat is uh, <laughs> altijd afwachten, we weet je nooit. Beetje ja. hoeven niet wat te geven, hè? Mensen nee, dus zijn misschien zo gierig om tijdens de krantenwijk wat te geven. Wel ook wel ja, kan nog? ze zijn ook mensen die niks geven, hoor. Nee, Ik heb toen ik gehaald, ik je ook gehad om zelf op krantenwijk. Ja. Daar is ja, zijn veranderd. het Dus ik zou op die krant brengen dat 150 Ja. dan weet je wat, schat. Nou ja, dat is heel wel Ik zo niet 50 je Ja. Maar de jury ook. Ja. Dat ook. Ja. Ja. Maar ja. Ja. Ja! God, dan moet je straks alweer weg, joh! Ja, uh, ja, dat is gewoon knoert! Ik zweer op een dood als ik aankom, maar zo. Ja, dat geloof ik. Oh, dat is vandaag ook een beetje kut weer ook, zeg? Ja, ik ben er een keer wakker omdat wij te regenen. Ja, ik heb ook geen auto ingedaan, bijna. Oh, het is wakker, het is een hele harde regen. Ja, eten moet je eten nog voor de tijd? Ja, voor de tijd sowieso wel, anders neem ik dat weleens dus een zakje mee in mijn brood of... Oh, ja, je kan maken weer je wil thuis. Ja. Ja, ja. Dat is van ja. That they were large of ja. Ja. Dus. kijken wat er in je voor hebt. Ja, die hebben we gisteren al gehad en <laughs> Gisteren hebben we niet gegeten. Nee. Ja, dat is uh, ja, kunnen we gewoon in de Friese Ja, kunnen nog we een week nog Pimmetje daar is. Pimmetje daar ook bij je zet je Ik ga hem gewoon zo noemen hoor, dat schijnt er. Ja. Hij heeft hem ook nog. nog, en... nog, nog, nog Sssst, is... weer mondspimmertje, ik probeer te slapen. Yeah. Pimmetje, dat is Pimmetje. Ja, vind ik niet leuk dat je dat zegt. Ik, zo, ik, ik vind het niet leuk dat je mijn bricht schuurt terwijl ik slaap. Ja. Dus, yeah. Moet jij er morgen om half negen uit? Nee. Houden, dan pimmetje. <laughs> pimmetje, pimmetje. pimmetje. pimmetje. Ja, weet, je, weet je wat ik zo uh, lekker ga eten? Pimmetje. Ja. Zo is dat. Ja. Ik kom we van het station. Oh oké. Okay. moet je dan even zeggen hoe laat je de benen Ze zijn zelfs je overwege de manier Ah oké. Okay. Hij wel weer missen, hoor. Ja. Het een het zou een ochtend nog gaan regenen. Voordat oh. ik net in de ochtend die regen vanmiddag wordt weer een paar een beetje beter. Deze is de eerste. Ja, precies. Deze is de eerste. Deze is de eerste. Deze is de eerste. Deze was de eerste. Deze is de eerste. Deze de eerste. Deze is de eerste. Deze is de eerste. Deze is de eerste. Deze is Succes. zit's? weet niet waar ze doen? zijn. Eindag. Ik heb nog mee. Kijk, hem Kijk hem nog een keer. ik dan ook al mee gaan worden gezelligheid? Kijk hem nog een keer toch. Dan doen ze toch eens wat toch? Ja, dat bedoel ik. Daar gaat het om. Ja toch? Maar het is er DVD, ik welkom gezien. zou het gewoon doen. Ik zou het gewoon doen. Ik het gewoon doen. Ik het gewoon doen. Ik het het Oh? zo'n wereldrestaurant of zo? Een wereld wereldrestaurant? Ja, wereld ah, ja, maar er zit zoveel in Eén klein, plein. waar is dat ook weer? Het station. Ja, het station is al het Ja? ja. ja. Als je gaat, ga je links. Dat nieuwe gedeelte? Ja. Waar de Mediamarkt zit in de ja. Oh, okay. ja dat, Toen ik wegging daar nou, was het allemaal nog in aanbouw. Ja, toen was het, het er nog niet. Ja, toen waren ze wel een bouwer mee. Die hadden en zo. Ja, de bioscoop Ja. toen was het nog een bouwer, dus dat heb ik voor de rest niet meegemaakt. Ja, in de binnenstad en zo heb je ook allemaal lekkere dingetjes. Want toen ik met Sylvana was, toen ik bij, echt met ben ik gewoon echt heel veel het geweest ook dat je eh, zo'n Argentijns restaurant daar vlakbij de, bij de kerk zeg maar oh ja. Ja, dat is ook super lekker op dat pleintje daar bij die kerk Ik heb allemaal van die restaurantjes daar dat mm -hmm. volgens mij wel die restaurantjes wel gehad we dus gingen elk weekend gingen we uit eten wel lekker hoor mag oh, je ook maar weer eens doen? ja? elke weekend het eten nou oh, kan het dat kan <laughs> ja, dat kan ja. Dat het eten. Nou, best wel wild. Nou kan het wel. Ik weet wel wat ik vanavond ga eten. Wat ga je eten? Laat. Ik ga even bestellen. Oh my god, Kim. Spergips. Gaan oh, lekker hoor. Ja, dat ga ik het maar even doen, laten misschien. even zien. Geen geef je te koken vandaag, want ik eigenlijk koken vandaag. Nee. Het is oh, maar een ja. kookdag. Ik zeg gewoon, heb er maar een beetje leuk voor. Ja, precies. Ja, vandaag hoef ik niet te koken, ik moet werken vandaag. Oh, lekker twaalf uur vandaag, heerlijk. Omdat dan uh, lekker drie uur in de trein zo meteen en daarna nog drie uur naar de Nou lopen. Ja, als ik jou op de trein gezet heb, dan ga ik eerst even naar de action. Dan moet ik even de slot hebben voor mijn fiets. Oh ja. Dan ga ik even boodschappen doen okay. en dan uh, ga ik nog heel even zitten en uitrusten voordat ik kom binnen. En Dan kan ik er weer twaalf uur tegen haar vandaag. Als we hem op komen, dan komt hij waarschijnlijk vast vast mee. Oh, Pimmetje. Zou ga ik zeggen, hé Pimmetje, hey, Pimmetje je leeft een van... lucht, joh. Super Pim, Pimmuda. Pimmetje Muda. Pim Muda. Nou, dat gedrag heeft hij wel een beetje. Zelfde kleding? Ja, ongeveer. Oh my god, nee niet laat. Alleen niet dat rare vestje, maar, maar... wel die blousjes zo. Kan niet joh. Ja, maar dan wordt het is wel echt wel anders om? Ja, te zo een beetje buitenbeentje, denk ik. Ja, ik ben zo... Ja, daar worden ook altijd van Ja, het laatste ook was, was bij... Uh, oh ja, die, die collega van mij, die... die uh, ja, daar kan ik echt goed mee overweg. En, uh, bij hem thuis ook met zijn vrouw kan ik ook heel goed overweg, maar... Die zei ook tegen mij, zijn vrouw die kwam naast me zitten, die zei van... Uh, ja, weet je, dat is allemaal leuk en, uh, Maar Mag ik jou alternatief noemen? Zei ze. Alternatief. Ja je we doen wat je wil hoor. Ze zegt, dat maakt me niet uit. Ze zegt, nee, maar ik vind het wel leuk. Zeg maar ja, je bent toch anders. Ja, dat ben ik ook. Dat is gewoon zo. Dat vind ik wel helemaal niet erg. Ik ben mezelf. En mensen die het oké vinden, prima, weet je, leuk. En mensen die het niet oké okay vinden, ja, ook goed. Boeit me niet zo. zoals dat ik bijvoorbeeld soms een beetje grof, maar dat duidelijk ben. Ja. Ze zeggen ah altijd, hou even af. Wat moet nog af, Maar ik heb het overal wel gehad. Toen ik bij Sita kwam te werken, toen Amersfoort ook, weet je. En toen ze zo kan wennen. Ik was toch anders dan anderen. Voor de andere bleef ik ja, want ik kwam er altijd met, met verschillende kleuren in mijn haar. En weet je nog dat ik dat aquablauw en zo had ja, dat en, in... en dat rode en zo, ja dan moesten ze echt wel aan wennen. En dat ronde, wat er uiteindelijk groen werd Ja, inderdaad. Ja, ja, ja, ja. ja. En dan moesten ze echt wel aan wennen. Maar ik ja, ben gewoon, gewoon mezelf, ik doe maar niet anders voor, ik ben gewoon mezelf. En uiteindelijk vond het ook wel leuk. En elke keer was ik wel, oh, welke kleur heb je nou de volgende keer in je hart? Dan moet ik even kijken. Ik knal al hard. Dus, uh... Maar het was ook dat ik dan op straat niet daar, zo weet je wel. Dat uh... mensen zijn die Leuzen en zo. Nee, maar mensen die spraken me ook gewoon aan erover, weet je wel. Oh, leuk. En, uh... Ik heb ook altijd aanspraak daar als ik in leuzen liep, bijvoorbeeld, weet je wel. Altijd oh, mensen die me aanspraken en zo uh, onderwerkt uit. Ik vond dat vond ik altijd wel leuk van het werk. Ja, toen ik die wadels ging beginnen, precies hetzelfde. Weet je, waren allemaal, allemaal normale mensen, zou ik maar zeggen. Ja, dan kwam ik daar, uh, ik verfde mijn haar en ik had mijn oren opgerekt. En, uh, weet je, ja, dat moesten ze ook wel even aan wennen in het begin. En dat heb ik nu alweer hoor. Samen moesten we wennen de eerste keer dat ze me zagen. oké okay. Dat kan. Ja, dat geeft niet. Maar ja, ik ben gewoon best wel makkelijk en uh, ik pas er een vrouw nog tussen. Dat is toch wel een voordeel. En het is alleen maar goed, denk ik, dat je jezelf durft te zijn. Ja dat, doe ik ook. ja, dat is heel belangrijk. Ja, goed, het is best, die is altijd precies anders, weet je. Die zit, uh, ja ja dat is hij, ja. Dat is ook goed, maar het maakt me ook niet uit. Nee, maar normaal doet. Die hoort wel onder de categorie mensen die denken dat ze wat zijn. Nou, daar heb ik dan wel weer een hekel aan. Soms z'n antwoord toch? trek je, en je trekt tegen luxe mond open op, hij alles beter weet. Okay. Maar ook luxe je hoeft je niet anders voor te doen dat je bent hoor. Nee. Je heeft hij dan nou wel weer gelijk in? Ja. Net zoals uh, Debbie ook, die zei toen tegen mij. Zo, ja, ik ben ook zo mooi en jij niet. Ik zeg het Nou, liever iemand die niet helemaal perfect is en dat eerlijk toch heeft. Want iemand die zich nah, eigenlijk als een poppenkast. Het gaat heel al, meer uit, over. Als jij je zo geweldig vindt dan uh, is niet zo iets niet Kijk, eigenlijk... Ik zeg dat ook wel eens, oh ik ben geweldig en dit dan ja. maar ik bedoel het altijd als grapje. Ik al... Ja ik, oh, weet God, je, ik meen het echt niet serieus want ik weet dat ik niet geweldig ben. Nee, het is ook niet Maar het weet niet niet ook helemaal niet uit. Ik, dat... ik vind het ook wel prima Ik bedoel wel, ik ben gewoon wie ik ben en wie ik ben. Moet me zo denken, je bent niet meer maar je bent ook niet minder. Nee, nee inderdaad. En dat zei zo, met dit daalt. Ik dacht zo. Ik denk dat ik echt een pieter dan een ander ben. Zij ziet goed denk ik ook, en dit Ach oh. in. Ah, oh, ja, daar ja, hou ik sowieso niet van. Net zo teef, je ook nog. Ja. En die die dan dus ja. Die is het in ja. oh, ja. de die, die het dat ik op dit moment de zelfstandigste vind om Ja, geloof ik ook wel. Daarom willen ze mij te laten Ja, maar het zou ook weer beter zijn als je gewoon lekker je eigen dingetje hebt straks. Eigen ja. En je, weet je, dat je je eigen beetje kan focussen op je, op je, op je normale dingen. In plaats dat je elke keer dat geoude hoert. Als je steeds afhankelijk bent van al de anderen die er wel, dat vind ik nog genoeg. Ja, ja, ja. Wat heb ik daar niet meer eens al gezegd? Nee, nou, beter, joh. Daar gaat het puur over hè? Yeah. Highlights. Highlights. Pimmetje. Pimmetje. Ja, maar zelf. Maar dan. smaakt Ja, schat. Ja, Ik moeder hoort. Die ook nog een keer laat Nou, ik mag toch hopen voor je dat ze dat niet doen. Dan hebben ze me echt heel kwaad. Ja, wil je me echt heel kwaad hebben, dan moet je iemand voor mijn neus zetten die mijn moeder moet voorstellen. Dat is echt ietsje van, ik denk, paal goed op. Ja, maar ik snap het niet, weet je. Dus ik heb mij al een paar keer aangegeven, nou, ik wil gewoon geen contact. Maar ik ik wil niks met haar. Ja, ook gezet, dat kan ja, ik gewoon gezegd Weet goed. je, en in, ja, ik vind prima. Kijk, als jij contact wil met je moeder, ik vind het allemaal goed. Want dan sta ik buiten. Weet je, het is jouw moeder. En kijk, ik wil niks met haar te maken hebben. Maar wat jij wil, moet jij weten. Nee, ik wil zelf niks met haar te maken. Nee, dat is jouw keuze. Weet je, dus daarom snap ik ook niet. Dus jij zegt, van, nou ja, ik wil het niet. Is dat ook goed? Maar ja, waar, waarom, ja waarom bemoeien ze zich er dan mee? Dat snap ik niet. Ja, maar het is toch, toch blijven ze We zijn dan niet dan helemaal je duidelijk. Proberen, denk ik. Ja, er zijn gewoon meer dingen niet duidelijk in het leven. Maar ja... Tja, jullie kunnen het, het, het, ja. je... het, wel, het proberen. Maar het is voor mij geen moeder. Nee. Maar ik kan ook zo'n pestpleurig schrijven. Omdat zij ze heel ver beland in haar. Ah, nou ja, weet je. Ik vind het gewoon jammer dat het zo gegaan is. Want het had niet gehoeven. Nee, ik heb altijd iemand halen klintje gelegen, zeg maar. Ja, dat is ook zo. Dat is ook wel een beetje zelf gedaan. Ja, toen was het anders gegaan, maken. ik iedereen niet dus. Ze had niet gehoeven op die manier, het is gewoon jammer. Ik zou ook al tegen eten toen ik zo snel een andere moeder had en niet zo de binnen omhoog. Ja. Waarbij ik zelf ook moet lachen als ze binnenkomt. Oh Als ze vorige keer moest gaan lachen. Ja? Nog echt hoe duik jij hier te vertonen. Ja, dat heb ik al vaker gehad. Dat heb ik met Johannes ook gehad. Zo die ging op de keer tegen Floris. De jongens? Ja. Ja, maar die gaat de keer over iedereen. Die is toen een keer onverwachts uh, geweest of zo, Ik heb oh, niet meer gehoord. Maar die ging op een keer tegen Floris. Ook Floris zei, je kan beter weggaan. Anders zijn we verplicht de politie te bellen. En je van de pand te laten zien. Nou, het is niet de eerste keer zijn dat hij ergens wordt uitgezet. En ik heb nog meer dingen van hem gehoord. Ja, ik heb dus niet... Meer, weet je wel, hij werkt ook nooit. En dan had hij weer een uitkering en dan uh, was er weer iets met zijn uitkeringfout en dan ging hij weer mensen daar bij de sociale dienst bedreigen. Ja, kankerlijs. Ja, ging hij daar willen naar binnen en dan werd hij daar door de beveiliging weer uitgezet en dan ging hij weer een heel groot stuk op internet zetten wat er allemaal gebeurd was. Ja, dat zijn die gigantelijs. Ik denk, ja precies, altijd. dat zijn die allemaal. Ja, ja. Ik denk, jonge, jonge, jongen, de, jongen, de, jongen de, echt waar de, hoor. Ik heb een alsjeblieft Je bent gewoon echt niet goed. Hij had met iedereen ruzie en iedereen wat? zette hem eruit. En oh man, man man, wat een figuur was dat, zeg. Oh, en, dan gewoon, en dan gewoon nog denken dat je zelf helemaal alles bent en weet ik veel. Het goed. Oh man, wat een lachwekkend figuur was dat, zeg. Ik heb hem af en toe. Nou, het was met Sylvana jongen. We hebben af en toe hebben we zo in een duik gelegen om die man. Ten ze, eerste zei ze altijd, Jezus Christus man. Wat, wat is dat voor een figuur? Ik snap niet wat je echt daar nou in ziet, van. Want... Dat snapte ik ook nooit. Oude vent, johan. Ik aan het begin en... oh. meteen door dat er iets niet deugde. Nee, maar die vent dat gewoon niet goed, joh. Ja, Hij stelde zich voor ik dacht zo, ten eerste ik we geen hand geven, ik zie gewoon dat je raar bent. Ja. Ik snap ook niet wat, wat, wat mama daar ooit in gezien heeft. Daar, nee, die heeft, hoop, die heeft daarmee nog meer voor zichzelf gepust. Ja, dankzij hem is ze gewoon heel veel fout gegaan bij haar... Uh... Dat gewoon, dat niet, ja, al, nou, ze had zelf al best wel wat verpest, maar met hem het helemaal ja. hebben. Nou, wat mij gewoon nog steeds steekt, gewoon, is dat, uh, weet je, dat we gewoon zulke goede afspraken hadden. Dat mama en ik helemaal geen problemen hadden. Nee, absoluut niet. Dat alles goed was en dat hij gewoon dat erbij was, kwam ja, tot alles omdraaide. En dan nou, weet je de boel niet op de stad. Van ja. je moet de politie bellen. Ik had normaal nooit ruzie met mama, nooit. Ook wel zo raar. Hij heeft het gewoon opgestoot. En ja, weet je, dat neem ik haar dan ook kwalijk, want zij is daarin meegegaan. Ja, omdat ze zelf in ook zelf na kunnen denken. Ja, omdat zij zelf in war. Ja. Ja, was alles anders gegaan. Alles. Maar ja, achteraf is alles makkelijk praten. De keer dat ik daar even was in Adventie, zondags met Jan, ik had toen niet Ja. Ja, weet je, mijn mama koos ook heel op partij voor hem. Ja, altijd. Ja, want zo. ze ging altijd met hem mee, weet je. Dat Toen dat zei van, dat Hij wil mij slaan. Toen zei ze: zo, Nee, maar ik hoor dat jij ook niet zo gewelddadig hem. Ja, hoor. Ja, ik zei dus dus zo: Ja, toen heb ik al gezegd. We zijn in de gauwvouders, op hij stopt als je Ja. Ja. Ja, hebben, ja, ik vind het gewoon zonde, want ze hebben het zelf gewoon helemaal verpest. Bij jullie. Ja, ook bij mij, maar bij jullie is erger. Zou het nog niet goed Nee, dat denk ik ook niet. Ik heb ook al gezegd dat als mij en mijn moeder nu op je plek zou zetten, zou ik het gaan slachten. Ja, leuk. Als ze zorgen niet gaan, dan heb ze gewoon een terug pakken. Ja, het is gewoon te veel gebeurd. Het keihard wordt niet goed. Ja, maar het je niet bent goed. 18 en daarvoor kan je wel in de gevangenis komen. Ja, dat is waar. Ik zeg ja, dat kan. Dat kan. Ze zeiden ook, dan worden je gewoon via de volwassenen Ja, dat, dat, is, klopt, dat is waar. Ja. Van 18, ja. Ja. Ja, ze 18 jaar. Bij mij zijn ze gewoon te veel verpest. Ja. Ze zijn nooit meer goedkoper. Nee, dat komt gewoon niet meer goed. Dat dat, het uh... goed zo... nee, niet. Kijk, er zijn niet 1, 2, 3 dingen. Het is gewoon jarenlang ellende Ja, Mom en ik zijn in 2009 aan elkaar gegaan. in ja, 2009. Eind met 2009. 2009. 2009. Nou, tot en met Lianne heb ik gewoon alleen maar ellende met haar gehad. Dus 2011 is dat goed. Nee, 2000, 2013. In 2013? Ja. 2013 oké. Nee, 2013. Ja, Lianne die ging in 2013 vreemd. Dus is 2013. Dat is vier jaar. Vier jaar, vier jaar, jaar. jaar alleen maar ellende met haar gehad. Totdat ik uh, vier jaar 18 werd. Ja. Ze, ze hebben nu bij mij geen macht meer om dingen te zeggen. En dingen op te leggen die ik niet wil. En heel gek, nou, jammer was in één keer voorbij. Wat gaar hoe... Toen stopt het in één ik keer. Ik denk denken dat dat een beetje ja Toen kreeg je met Miranda en toen ben ik jaar met Miranda geweest. En toen hield het eigenlijk op. Ja, toen, ging, uh, toen ging Lianne lopen kloot, Oh man, echt serieus. Het is de enige groot draag. Ook zo vruur. Het verdomme bij het leven. Ja. niemand anders heeft het gedaan. Maar nou ja. Het, zo het meer. ik er nog wel meer. Een grote Huh? Dan had ze meteen ontslagen om te worden daar. Dat mag ik niet. Ja. vervolgens had ze de ene dakloze gehad. Toen pakten ze de andere dakloze, en heeft ze daar nou twee kinderen mee. Uh. Nou, en dan wonen ze samen in alles. En dat is ook echt ja. is echt. Het is eigenlijk een hele een soap. Maar goed. Ach je Ja. ja. Uh. Ik ze vroeg toen ook hoe het zat zo allemaal. Nou, dat is een lang verhaal. Dat is een lang verhaal. Kan ik je ooit een keer uitleggen, maar nu niet. Nee, even niet. Toen zei hij zo van, doet het jou geen pen dat je eigenlijk geen moeder hebt gevraagd? Yeah. Ja. Ik zou heel eerlijk, dat heeft het me wel een tijd gedaan, maar nu boeit het me eigenlijk niet. Nee. Nou, ik ben gelukkig. Yeah. Dus in mijn geval zonder moeder. Ja. Yeah. Het is niet anders op het moment Het Zit er niet, maakt niet uit. Ik heb zelf een beetje voor gekozen om niet meer te zien. Ja, ook dat. Hij heeft het wel eens gezien. Mama. Ja. Jij, zo van, hoe zag zij eruit? Niet? Ja, er, oh, nou, dat speelt op zich wel mee. Maar. Zes na die kop... Ja, dat is gewoon een kopleten nou ja, het is gewoon een naar mens geworden. Nou, dus en dat was ze was niet. Het. Ja, ze was, nou ja, ze was ook niet een aard. ze maar ook niet echt wat ik dacht, gewoon een haartje of zo. Nou, ik weet niet wat er met mama is gebeurd. Weet je, toen was ze nog redelijk. Dus nou, weet je, tot voordat jullie. Dat is ook weer zoiets. Dat is ook heel raar. Maar voordat jullie werden geboren, was ze heel anders. Oh. Ze nou, was gewoon heel anders. Ja, en toen uh, met z'n nog uh, erger kiepen. Het, het ergste vind ik dat ze nou Lindsay gewoon heeft. Oké. Okay. Ik mocht een af en toe wel een telefooncontact met Lindsay hebben, maar meer niet. Ja, ja daar had wel ik zei ook wat tegen, het, zei dat heb ik ook niet elke dag tijd. Want dan bellen ze precies op het moment dat ik nog op mijn werk zit, bijvoorbeeld. Ja. Dus dat kan ik niet even gaan bellen, of wat dan ook. Nee, nee precies. Toen dus meteen aan de telefoon, als ik praten kwam, gewoon op mijn en zo. Vroeg ik zo: van, uh, zie jij uh, mama nog wel eens? Ja, ja, ja, om het weekend. Niks zo serieus. Dat is gewoon van vrijdag tot zondag, dat is gedaan. Oké. Okay. Hier. Ja. Moet ik dat zeggen. Toen zeiden ze nog, ja, maar wat is jou? Zo, Je gelooft dat maar niet. Ja, een rare manier. Dat is natuurlijk heel vervelend voor jou, maar geloof dat maar niet. Een rare manier om te laten, laten zien dan, Ik zeg dat dat zo was, maar ze zelf wel op een bepaalde hart. Ja. Ik zei ook altijd tegen ik, ik vind het heel vervelend dat jij ertussen zit, eigenlijk. Ja, dat doe ik zo. Eigenlijk zit zij er een beetje tussen. Omdat no. ik niet normaal met mijn moeder wil communiceren. u dus, kan het gewoon niet. Zit zij er een beetje tussen? Kan ik haar ook niet zien? Nee, nee, nee. Ik ja, precies. moet normaal met haar communiceren, wil ik een bezoek hebben. Ik niet zien. Dat is ik niet jammer. Maar, nou, dat is, ik zeggen, vind ik heel erg. Dat weet niet allemaal mijn of zo, maar als cool. ik mijn moeder zie, dan ook al koops. Ja, Is echt. Een normale reactie, op nou, ja, ja, ik. Ik dat, dat, nee, nee, dat is een zijn zo, ja, dit wel ik zou niet, lief, maar ik verwacht dat het ligt tegen de Nee joh, natuurlijk niet. Ook niet, dan dus zijn ze ook niet voor zien, ze nee, ook niet. Yeah yeah. Permanently enslaved humanity by tricking them through the conditioning of certain ideas and laws, so that society would unknowingly give all their energy away to these gods. The popular figure of the cross, represented by planet, Thank <laughs> you.